De oplossing van het probleem kan volgens een deskundige wel eens maanden gaan duren en zal erg kostbaar zijn. Totaal geeft geen commentaar. In de afgelopen nacht werden 238 mensen van het boorplatform geëvacueerd. Boven het platform hangt een gaswolk die tot op een afstand van 10 kilometer te zien is. Het platform ligt 240 kilometer uit de kust van Aberdeen in Schotland. Paus Benedictus is aangekomen in Cuba voor een driedaags bezoek. Het is het eerste pausbezoek aan het eiland in 14 jaar. De paus werd verwelkomd door president Raúl Castro. Belangstellenden werden op afstand gehouden. Havana is bang dat het bezoek leidt tot oproer onder de bevolking. Volgens een Cubaanse oppositiegroep zijn aan de vooravond van het pausbezoek... tientallen Cubanen opgepakt. De paus heeft een paar dagen geleden nog gezegd... dat het Cubaanse communistische systeem niet meer van deze tijd is...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 In 2010 waaide de 150 jaar oude boom tijdens een storm om. De Anne Frank Stichting heeft stekjes van de boom gekweekt... en die naar scholen en organisaties in heel Europa gestuurd. De Italiaanse voetbalclub Internationale heeft zijn trainer Claudio Ranieri ontslagen. Hij wordt bij de club van Wesley Sneijder verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten. Inter staat achtste en won maar één van de laatste tien wedstrijden. Ranieri was pas een half jaar in dienst in Milaan... Hij wordt opgevolgd door de jeugdcoach Andreas Tramaccione. Die won met Inter dit weekend het jeugd-equivalent van de Champions League... door in de finale Ajax te verslaan. Dan nog het weer. Eerst helder. Later vannacht kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt zo'n 3 graden. Morgen eerst grijs, later zonnig. En 14 tot 18 graden. Ook woensdag nog volop zon. De dagen daarna geleidelijk meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.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 Met elke avond om 9 uur een topdocumentaire. Ga voor meer informatie naar hollanddoc.nl. Goede nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette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 Als kind droomde de succesvolle filmregisseur James Cameron... van een reis naar het diepste punt van de aarde. Elf kilometer onder de zeeoppervlak. Vandaag, zo'n halve eeuw later, is het hem gelukt. Hij heeft de reis gemaakt, overleefd en verfilmd. In een schip dat hij zelf heeft helpen bouwen. Soms is het echte leven beter dan de beste Hollywoodfilm. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Gewetensvragen, een mysterieuze berg, een zweterige zomer in Japan... en de muzikale wederopstanding van zanger Clarence Milton Becker. We hebben het allemaal vanavond. We beginnen met de oplopende ruzie tussen burgemeester Els Boot van Landen en minister Leers van Immigratie. Zij weigert de politie in te zetten om een Afghaanse man in haar gemeente uit te zetten... terwijl de minister dat eist. Ze is bij ons. En ook in onze uitzending is Anton van Kanthoud, hoogleraar Straf- en Vreemdelingenrecht. En met hem onderzoeken we de mogelijkheden van burgemeester Boot. Ooit waren het er 54, maar binnenkort sluit de allerlaatste kerncentrale in Japan. Hoe gaan de Japanners dat overleven en biedt dat perspectieven voor andere landen? Hoogleraar Wim Turkenburg praat ons bij. En van Japan naar het Haagse. Gemor binnen de achterban. Blijft het de VVD bespaard? Hans Andringa ging op onderzoek uit. En tot slot een vleugje mystiek. En daarvoor gaan we naar de Pyreneeën. naar een mysterieuze berg met een sterke aantrekkingskracht. En ik verheug me op de muziek vanavond. Want de man die voorheen bekend stond als Sibi Milton... komt voor ons spelen. Dit allemaal. Het komende uur. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 26 maart. Voor de derde keer in 24 uur was de Bijlmer het toneel van een schietpartij. Gisteren viel er één dode, vandaag een zwaar gewonde. Bij de kruising zagen we al dat er ruzie was tussen twee en negen jongens. De ene gaf de andere een klap, en toen liep hij weg. En toen hoorden de twee klappen en weg was hij. Het slachtoffer is een café-eigenaar. Hij zou ruzie hebben gehad met de schutter. Die is na de schietpartij op de vlucht geslagen en dook de bosjes in. Verstopte zich min of meer in de bossages en de politie naderden. Uh, heeft hij zijn jas open gedaan, vuurwapen getrokken... en uh, is geschiet op de politiemensen. De verdachte werd neergeschoten en aangehouden. Met een gewonde politieman gaat het goed. De schietpartijen hebben niet geleid tot paniek in de Amsterdamse wijk... wel zijn mensen bezorgd. Dus de Bijlmer komt weer goed in het nieuws? Ja. Voelt u zich nog wel veilig? Nee, zeker niet met mijn kleine kinderen. Er is overigens geen verband tussen de schietpartij en de Bijlmer. Het kan nog, een wereld zonder kernwapens... dat zei president Obama voor het begin van een nucleaire top in Zuid-Korea. Op de top moet vooruitgang worden geboekt met het beveiligen van nucleair materiaal, zegt Obama. Dat was niet het enige wat hij zei, want er was ook een uitgeleidertje. Het microfoontje stond nog aan toen Obama keuvelde met de Russische president Medvedev... Dus net geruis door zei Obama dat als Vladimir Poetin straks weer de president is, er pas na de Amerikaanse verkiezingen kan worden gesproken over het omstreden Amerikaanse raketsysteem. Een bijzonder applaus speciaal voor de man die op de diepste plek van de aarde is geweest... om opname te maken. Filmregisseur James Cameron, ik had het net al over hem, was de gelukkige... en kwam met een duikbootje op de bodem van de Marianen troch. Een lange weg naar beneden. Dieper dan de onbemande duikboot Nereus, de Bismarck en de Titanic... al Cameron. Het is nog niet bekend wanneer zijn beelden worden uitgezonden. Met Paas in het Vooruitzicht is de Matthäus Passion vaak te horen in de kerk. De compositie wordt meestal gezongen door koren met volwassenen. Maar niet in Schavendeel, want daar schaapten honderden kinderen vanmiddag flink hun keeltjes. De basisschoolleerlingen hebben de afgelopen weken hard geoefend op de mini-Matthäus. En nog één keer. Maar één ding moeten ze nog wel leren, namelijk waar het stuk over gaat. Het gaat over Jezus en die heeft volgens mij aan het kruis gegaan en zo. Over Jezus die aan het kruis gingen en ja, meer weet niet. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En dan heeft mijn collega Rashid Finch alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Negen EU-landen onder wie Nederland willen hun jaarlijkse bijdrage aan de EU... met minstens 100 miljard euro verlagen, dat schrijft de Telegraaf. De landen moeten vanwege de economische crisis de broekriem aanhalen... en vinden dat Brussel dat nu ook moet doen. De Europese Commissie en het Europese Parlement zien niets in het voorstel van de EU-landen. Ze zeggen dat de bijdrage aan de EU maar een fractie is van de nationale begrotingen... en dat het geld wordt uitgegeven aan zaken waar burgers direct van profiteren. Steeds meer Nederlandse studenten wijken uit naar België. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit de nieuwste cijfers van het Nuffic. Dit jaar volgen 4600 Nederlandse studenten met een studiebeurs een volledige opleiding in België. Het is een stijging van 7 ten opzichte van vorig jaar. Een mogelijke oorzaak is dat studeren in België goedkoper is. Het collegegeld, daar bedraagt 580 euro, veel minder dan de ruim 1700 euro in Nederland. De verwachting is dat nog meer Nederlandse studenten naar België vertrekken zodra volgend jaar in Nederland de studiebeurs voor de master verdwijnt. De directeur van het Alzheimercentrum in het VU Medisch Centrum heeft een belangrijke ontdekking gedaan over de behandeling van dementie. Dat schrijft Spits. Professor Scheltens ontdekte dat een dagelijkse mix van bepaalde voedingsstoffen bij patiënten met lichte Alzheimer ervoor zorgt dat ze een beter geheugen krijgen. Scheltens voerde tussen 2009 en 2011 een onderzoek uit onder 500 patiënten... met een gemiddelde leeftijd van 73 jaar. Zes maanden lang kreeg ze een vaste mix van onder meer visolie, foliumzuur en verschillende vitamine. Na die zes maanden scoorden de patiënten significant beter bij geheugentesten... dan patiënten die de mix niet hadden gekregen. De onderzoeksresultaten verschijnen mogelijk in medische vakbladen, zegt Scheltens. Hij spreekt nadrukkelijk van een ontdekking in de behandeling van Alzheimer... niet van een doorbraak. Betaald parkeren is een woekerplant die langzaam maar zeker heel Nederland overneemt. Dat schrijft de pers. Volgens de krant haalde Nederlandse gemeenten in 1990 gemiddeld 60 miljoen euro op aan parkeerbelasting. En wordt dat dit jaar naar verwachting ruim 10 keer zoveel, 615 miljoen euro. Die stijging komt niet alleen doordat parkeren steeds duurder is geworden, maar ook doordat er steeds minder gratis parkeerplekken zijn. Volgens de pers zien wethouders in het betaald parkeren de ultieme methode om een gat in de begroting te dichten. Trouw schrijft over het bezoek van paus Benedictus aan Cuba, waar hij vanavond is aangekomen. In een analyse stelt de krant dat zijn bezoek niet zal leiden tot meer vrijheid. Zo krijgt de paus geen dissidenten te spreken, die zijn namelijk preventief opgepakt. Bovendien hebben tientallen dissidenten huisarrest gekregen zolang de paus in het land is. Benedictus zei voor zijn reis dat het marxistische regime niet langer bij de realiteit past en dat het daarom tijd voor verandering is in Cuba. Trouw vraagt zich af hoe geloofwaardig het pleidooi van Benedictus is, omdat hij de leider is van een religieus Instituut dat strikte regels oplegt aan zijn eigen gelovigen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En dan is het nu tijd voor een beetje heerlijke live muziek. Clarence Milton Becker, voorheen CB Milton. De microfoon is voor jou. Dank je wel. When the, night has come and the land is dark And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Baby, won't you stand? by me, oh, stand now, stand by me, stand by me. When the sky that we look upon whoa, should tumble and fall on the mountains, they should crumble into the sea. My baby, I won't cry, I won't cry no.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 Wat? by me Heerlijk, Clarence, dat je hier bent. Gemeldig. We zijn met te weinig mensen om je een daverend applaus te geven, maar het was fantastisch. We gaan zo straks naar je luisteren en ook met je verder praten. Bij mij aan tafel aangeschoven. Burgemeester Elsboot van de gemeente Giezenlanden. Uh, u maakte uh, vandaag uh, nieuws um, door de politie te verbieden om te helpen bij de uitzetting van een uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoeker in uw gemeente. Um, en straks praten we ook nog met hoogleraar Anton van Kanthoud zometeen. Um, eerst even bij u beginnen, burgemeester Boot. De gemeenteraad staat voor 100% achter uw besluit. Wat zijn uw redenen om u zo voor deze man in te zetten? Um, we hebben ons de afgelopen zeven jaar... en dan bedoel ik de gemeenteraad en ik... en de mensen die in het dorp Hoogblokland wonen... ingespannen voor Rafik Naibsaai. Uh, omdat wij vinden dat hij al zo lang in Nederland is. En wat je er ook van vindt uh, en hoe je er ook over denkt. De man hier het recht moet krijgen om een leven op te bouwen. Of hij moet een strafproces krijgen waarin hij zich gewoon kan verdedigen. En zijn onschuld kan bewijzen. Daar gaan dat, we het zo nog even hebben over dat, dat, we, dat aspect. Ja. Want uh, hij wordt uh, verdacht van oorlogsmisdaden. Um, minister Leers zegt uh, dat u in dit geval helemaal niet over de politie gaat. Of de inzet daarvan om deze man uh, uit te zetten. Hij zegt dat het onder zijn gezag valt. Uh, vreemdelingenpolitie in dit geval valt inderdaad onder de minister. Daar uh -huh. heeft de minister helemaal gelijk uh, in. Maar ik ga over de openbare orde en veiligheid in mijn gemeente. En ik ben bang voor de gevolgen die een mogelijke uitzetting zal hebben... voor de achterblijvers, mevrouw Nijpzaai en de kinderen. Want uh, uh, voor de openbare orde, waar moet ik dan aan denken? Dan moet u daaraan denken. Dat zal uh, de gemoederen enorm bezighouden. Even afgezien van het feit dat de uitzetting al zal leiden tot heel veel emotie. Mm -hmm. Maar verwacht maar... u dan rellen of verwacht u volksopstand? Nee, de mensen in de Alblasterwaard zijn vriendelijke, nette mensen. En die zullen niet gauw met barricades en zo uh, uh, aan de gang gaan. Maar er is iets anders aan de hand. Dat hebben wij ook onder de aandacht gebracht van de minister. Uh, mevrouw Naip is heel erg ziek. Niet alleen lichamelijk. Zij heeft een schildklieraandoening, maar ook geestelijk. Mm. Zij um, heeft, uh, zit in een, al jaren in een hele zware depressie. Heeft daar ook heel veel medicijnen voor. En uh, uit psychiatrische rapporten blijkt dat zij ook suicidaal is. En ik ben erg bang dat zij iets zal doen... Als wanneer haar man, haar man wordt, wordt uitgezet. uitgezet en dat, ze, dat zou de kinderen voor hun leven tekenen. Mm -hmm. Nog heel even terug naar die openbare orde. Want ik begrijp het humanitaire aspect uiteraard. Maar... Um, u zegt, het zijn ook nette mensen bij mij in de gemeente... die gaan echt niet de bol slopen als deze beslissing uh, wordt uitgevoerd. Is het dan een formeel argument van uw openbare orde? Want het heeft waarschijnlijk geen verband met... dat echt uh, de openbare orde wordt aangetast in uw gemeente. Ja, nou ja, kijk, uh, openbare orde moet je breed zien. Uh, geschokte recht, rechtsorde, daar zal zeker sprake van zijn. En uh, dat kun je ook uh, in deze zin vertalen. Daarbij komt dat ik niet kan voorspellen... Uh, wat er gebeurt als mevrouw Nuipsaai inderdaad. Dat uh, zichzelf zelf dus meer aan de personele de... sfeer in het gezin, dat ja. begrijp ik. Aan de telefoon Anton van Kalmthout, hoogleraar straf en vreemdeli vreemdelingenrecht. Goedenavond. Goedenavond. Uh, wat vindt u van het standpunt van uh, burgemeester Boot? Nou, ik begin dat ik dat uh, zeer goed kan voorstellen. Want er zijn een paar argumenten genoemd, die uh, naar mijn idee ook meer op het humanitaire aspect wijzen. ...dan de openbare orde en dat is waarschijnlijk ook waarom de gemeenteraad zich daar ook uh, zo druk over maakt en ook de bevolking. En dat heeft natuurlijk te maken met de lange periode dat, uh, dat het meneer al in Nederland is. De gezinssituatie die het uh, ja, toch heel uh, twijfelachtig maakt of je iemand dan uit zijn gezin kunt drukken ...en naar afghanistan kan sturen en de rest van zijn gezin hier kunt blijven, zeker met twee jonge kinderen, althans minderjarig en een ernstig zieke vrouw uh, begrijp ik... Dus dat, dat de burgemeesters zich daar zorgen over maken. En heel veel inwoners voorkomen terecht. En uh, ik weet ook niet welke afweging uh, uiteindelijk in die beslissing toch genomen is. Want er wordt gezegd dat de belangen van Nederland dus zwaarder wegen dan deze belangen. En dat vind ik toch een hele moeilijke afweging. Want ik denk dat heel veel mensen de afweging juist naar het gezin zouden laten, laten vallen. En dat is denk ik ook een van de dilemma's waar de burgemeester zich voor geplaatst ziet. Mm -hmm. In hoeverre kan een burgemeester een asielzoeker beschermen die met uitzetting wordt bedreigd? Uh, nou, in dit geval is het natuurlijk niet echt een asielzoeker. Het is een speciaal uh, iemand, namelijk iemand die de stempel van 1F uh, op zich heeft gekregen. Dat is sowieso al een, een hele bijzondere problematiek, want dat zijn mensen die zich eigenlijk nooit echt hebben kunnen verweren tegen die aantrekking. Eerst even, uh, wat is de 1F exact voor iedereen die niet precies weet wat dat inhoudt? Is, uh, dat is iemand die niet in aanmerking komt voor een bescherming op grond van het uh, internationaal vluchtelingenverdrag omdat er het redelijke aanwijzingen zijn, zo staat het er, dat hij uh, zich mogelijk heeft schuldig gemaakt... of betrokken is of wetenschap heeft gehad bij ernstige misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven, et cetera. Mm -hmm. Maar het wordt nooit strafrechtelijk vastgesteld. Het is maar een enkele keer dat er een vervolging plaatsvindt. En iemand kan zich over het algemeen daar ook ontzettend moeilijk tegen verweren. En, en uh, dat is ook in dit geval, uh, voor zover ik de, de zaak heb, heb kunnen lezen in de, in, de, in de media, is het ook in dit geval de situatie... En dat maakt iemands positie al heel erg zwak. Uh, iemand uh, wordt dus ook absoluut niet erkend als uh, asielzoeker. Uh, dat kan wel het geval zijn met zijn, uh, met zijn gezin, maar hij, hij in dit geval dus niet. En dat kan dus ook betekenen dat eventueel die scheiding plaatsvindt tussen de rest van het gezin wat hier mag blijven... en de betrokkenen die mogelijk uitgezet mm -hmm. kan worden. Misschien is dit een uh, domme vraag van mij, maar als je een 1F hebt gekregen bij binnenkomst, waarom kan je dan zo lang blijven? Nou, een van de vragen die, die ik niet kan beantwoorden omdat ik het dossier niet goed ken... is waarom die hele procedure ook al 14 jaar duurt. Want dat is nog een extra dilemma. Waarom moet de overheid zo lang wachten, 14 jaar heb ik begrepen uit de media... voordat iemand dan de beslissing krijgt van je wordt uitgezet. Dat kan niet alleen maar aan de procedures hebben gelegen... Dus daar speelt de overheid zelf ook een rol in. Mm -hmm. Heeft u enig idee waarom het zo lang heeft geduurd, mevrouw Boot? Nou, uh, om te beginnen heeft uh, de heer Naipseij natuurlijk gebruik gemaakt van zijn rechten... die hij had om uh, beroep aan te tekenen en uh, nieuwe processen aan te gaan. Mm -hmm. Maar ik kan uh, wat de heer Kalmthout zegt, dat kan ik wel illustreren. In het jaar 2000 is volgens mij zijn dossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie. En het Openbaar Ministerie heeft in 2006 pas laten weten in een briefje van drie regels... dat ze zijn dus zaak niet in behandeling nemen omdat er geen aanknopingspunten zijn. Dus ja, de, de, de overheid handelt zelf ook heel, uh, heel traag in, uh, in dit soort zaken. Mm -hmm. Meneer Van Kanthout, uh, Leers zegt dat de burgemeester in dit geval niet over de politie gaat. Dus niet over de vreemdelingenpolitie. Is, dat, is dit zo stringent, dat verschil tussen politie gewoon in je gemeente en vre vreemdelingenpolitie? Nou ja, de, de, de, de, behalve de gemeentepolitie zijn er dus meer uh, ambtenaren die belast zijn met het toezicht op vreemdelingen. Dat is niet alleen de gemeentepolitie, dat is ook de, de Marische Dat zijn in feite alle politieagenten, ook die een strafrechtelijke taak hebben... Dus wat dat betreft is, is de bevoegdheid voor de minister... om eventueel anderen de opdracht te geven om zeg maar, die uitzetting te effectueren... die is volgens mij aanwezig. En uh, ik denk dat uiteindelijk, de burgemeester, uh, hoe goed haar bedoelingen ook zijn... en hoe begrijpelijk ook, ik denk niet dat ze uiteindelijk als de minister wil... dat ze de uitzetting zou kunnen tegenhouden. Mm -hmm. Wat denkt u als u dat hoort? Ja, wat ik me voor zou kunnen stellen is dat... Um, de minister, wat, wat, er, wat er eigenlijk nu aan de hand is... want dit gebeurt natuurlijk niet elke dag. Het, is, het gebeurt één, twee keer per jaar... en de laatste jaren wel wat, uh, wat vaker dan de voorgaande jaren. En dat heeft volgens mij alles te maken uh, met uh, het feit... dat de werkelijkheid in Den Haag op enig moment zo ver afstaat... Uh, van de werkelijkheid die men in een gemeenschap of in een gezin ervaart... dat er, dat het gaat wringen. En wat ik me voor zou kunnen stellen is dat de minister... Uh, uh, dit ook constateert en zegt ja misschien dat we toch um, uh, IND en uh, zeg maar het lokale gezag en dat ben ik dan in dit geval uh, wat meer moeten samenwerken en wat meer informatie mm -hmm. moeten uitwisselen. Op dit moment heeft dit heel veel publiciteit gekregen. De minister heeft een duidelijk standpunt ingenomen. U ook uh, en er worden veel argumenten bijgehaald die denk ik een gevoelige snaar raken bij veel mensen. Ik kan me ook voorstellen dat het voor de minister moeilijker is om een stap terug te doen te doen, nu dat u het zo in de publiciteit heeft gebracht. Het zou misschien makkelijker zijn geweest om dat achter de schermen te regelen. Of zeg ik iets heel geks dan? Nee hoor, u zegt uh, een waar woord, maar u moet zich voorstellen dat ik zeven jaar bezig ben geweest uh, met deze minister. Um, uh, en dat moet gezegd, hij is zeer benaderbaar, hij heeft mij voor het eerst gesproken, uh, hij heeft mij opgebeld in mei vorig jaar. Uh, wij uh, hebben uh, achter de schermen uh, met elkaar overlegd. Mm -hmm. Daarnaast zijn er een veertigtal burgemeesters in Nederland... die zich verenigd hebben uh, over het algehele probleem van de Afghaanse 1 uh, Die ook achter gesloten deuren met de minister overlegd... Uh, en dit probeerden. leidt allemaal niet tot wat u wil bereiken. Uh, dat, uh, dat traject met die veertig burgemeesters dat is nog niet afgerond. Mm -hmm. uh, maar hier speelt dat voor de derde keer, nu wij nogmaals aandacht hebben gevraagd voor de situatie uh, van mevrouw Nijpzaai... en daar ook medische stukken bij hebben geleverd... Uh, hebben wij wederom een afwijzing gekregen. En uh, toen hebben wij uh, besloten om nu deze stap... voor, deze hele, voor dit hele specifieke geval uh, te doen. Om de publiciteit ook te zoeken... De taal van minister Leers was ook heel duidelijk vanavond. Hij zegt, u moet eerlijk zijn. U moet ook aan de bevolking in uw gemeente vertellen... dat deze man verdacht zou kunnen zijn van oorlogsmisdaden. Dat heeft u dan niet, blijkbaar vindt de minister... voldoende onder de aandacht gebracht. Uh, nou, de minister uh, kan ik uh, vertellen dat ik dat helemaal niet hoef te doen. Want de bevolking die is uitstekend op de hoogte van de achtergrond... van uh, de heer Nijpsaai. Uh, de bevolking heeft een website gemaakt... waarin het hele verhaal van Nijpsaai en de Afghaanse 1 uh, uh, het verhaal van het Dus u bent, uit 2000. u bent eerlijk geweest. Iedereen, Iedereen is goed voor wat u betreft. Om wat voor iemand het gaat. Mm -hmm. ja. Meneer Van Kant houdt nog even. Heeft u uh, wat suggesties of wat tips voor burgemeester Boot? Wat ze het beste kan doen, hoe ze het beste kan handelen nu? Maar ja, er, zijn, er, is, er is nog één vraag die. Uh die ik niet heb kunnen vinden in de stukken, uh, dat is of uh, meneer ook ongewenst is verklaard. Nee, dat is hij niet en dat is juist zo bijzonder. Meneer heeft de NF-status maar is niet ongewenst verklaard. Ja, maar dat is op zichzelf opmerkelijk, want in heel veel gevallen is het juist wel het geval en dan maak je ook nog schuldig een strafbaar feit... en dan zou sowieso ook de gewone recherche, zeg maar... de, de, de strafrechtelijke politie op grond van een strafbare feit... iemand ook nog op kunnen pakken. En daar gaat de burgemeester niet over. Nee, klopt. Dus in, in dit geval uh, speelt dat dus niet. Maar dat was even een van, de, van mijn vragen. En de andere is... ja, ik weet niet of, of uh, ook het Europees Hof hier al bij betrokken is. Ik weet niet wat de advocaten allemaal voor moeite gedaan hebben. Want het Hof is, in, in Straatsburg is natuurlijk heel strikt waar het gaat om... ...de scheiding van gezinnen. En artikel 8 en artikel 1f... Het ...artikel wat we net genoemd hebben... ...dat wordt toch heel vaak tegen elkaar afgewogen... En ik weet niet of dat gebeurd is, maar dat zou als alle wegen in Nederland zijn, zijn benut. Dan zou dan dat, dat is, nog. Uh... Dan is die. die een interim measure van, van het Europees Hof die zou het nog kunnen stuiten. Ja, de advocaat heb ik uh, voor het laatst uh, gisteren gesproken. En uh, hij deze... zegt. Ik wacht een, uh, een beschikking van de minister af dat de uitzetting ook daadwerkelijk gestand wordt gedaan. En dan gaat hij naar Europa. Het ja. probleem is echter dat dat ook in die zin niks oplost. Een aantal uh, van de uh, Afghaanse ENF'ers hebben via de Europese rechter een verbod op uitzetting gekregen. Mm -hmm. Maar dat heeft niet geleid tot het weghalen van de ENF-status... en ze lopen dus nog steeds illegaal nog in Nederland geen structurele rond. oplossing wat nee. u betreft. Nee, dat is waar. Uh, maar, maar de uitzetting is daarmee wel geblokkeerd. Ja, en dat ja, klopt. Is, En dat is een belangrijk punt. En dan... Gaat er een ander punt spelen, maar dat zou te ver voeren om dat hier uh, uitvoer te behandelen. En ik moet maar ook nog je... afronden, moet ik ook eerlijk ja, zeggen. Ja, dan heb je duurzaamheidscriterie. als iemand heel lang hier zit, en dat speelt wel bij een aantal afgaven, dan kun je op een gegeven moment toch vanwege die afweging die status wel krijgen. Maar dat hangt er vanaf hoe lang je hier dan al die bedreigingen hebt... dat je niet kunt worden mm. uitgezet. Dit uh, verhaal wordt zeker nog vervolgd. Burgemeester Boot, Anton van Kamthout, hartelijk dank voor jullie bijdrage. Graag gedaan. We gaan weer uh, heerlijk muziek luisteren. Zullen we eerst even muziek luisteren en dan dat ik even met je ga praten. Perfect, perfect. Go ahead. Oh pirates, here yes, they arrive. So light to the merchant ships. Minutes after they took eye. From that bottomless pit, but my hand was met. By the arms of the Almighty forward in this generation Triumphantly Won't you have to sing These songs of freedom It's all I ever had Redemption song Redemption songs Emancipate yourself from mental slavery None but ourselves can free our minds Have no fear for an atomic energy Cause none of them can stop the time How long shall they kill our prophets While well, we stand aside and look some say it's just a part of it we have got to fulfill that book won't you help to sing these songs of freedom it's all i ever had redemption songs redemption songs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 we have got to fulfill that book Oh, won't you help to sing Another song of freedom It's all I ever had Redemption songs It's all I ever had Redemption songs Geweldig, dank je wel. Clarence Milton Becker, we kennen jou nog uit de jaren negentig. Toen heette hij anders, C.B. Milton. We gaan heel even luisteren. Heb je mee als je dit hoort? Nou, heel grappig, want uh, in de gym uh, luister ik er nog steeds naar. <laughs> naar jezelf? <laughs> naar jezelf. <laughs> Tijdens een workout. <laughs> Tijdens een workout. <laughs> Geweldig. Je bent nu een hele andere weg ingeslagen. Ja, Bewuste kan. keuze? Of kwam het nou, zo op je pad? Um, ik, heb, uh, ik, ik speelde daarnet, dat uh, Stand By Me. Uh, ik heb een uh, paar jaar in uh, Barcelona op straat gestaan. In, uh, Hakuna Matata tijd ongeveer. <laughs> en uh, uh, daar zijn, uh, ben ik benaderd door jongens van uh, Playing For Change... En uh, die vroegen mij of ik dat uh, Stand By Me wilde inzingen eventjes. Want ze waren de wereld uh, overheen aan het gaan en allemaal muzikanten bij elkaar te brengen. En daar heeft hij een documentaire over gemaakt en ook een bepaald uh, aantal videoclipjes. Nou, de, om het heel verhaal even kort te maken: dat filmpje van Stand By Me heeft vandaag op de dag 41 miljoen uh, YouTube-hits. En uh, ik heb een contract gekregen bij uh, Concord Records in, uh, in Los Angeles. En die hebben me som geld gegeven om in LA een album op te nemen. En ik heb uh, gekozen voor uh, our Soul-nummers. En uh, samen met Reggie McBride hebben wij uh, onze favoriete. Uh, een paar van ons hebben klassiekers genomen. Mm -hmm. En uh, die hebben we op een album uh, gezet. Ja. En dat album heet Old Soul. Je zei uh, net, uh, toen heb ik een paar jaar in Barcelona op straat gespeeld. Ja. Maar het was iets meer dan alleen op straat spelen. Want ik geloof dat je ook op straat leefde toen. Nou, ik, uh, ik leefde... Ja, ik bedoel, ik, ik, uh, van het spelen kom je natuurlijk bij het straatleven. Ik, ik leefde niet echt uh, dat ik zeg, elke avond... Uh, op, uh, in, uh, op het strand slapen en zo. Nee. Nee, en zo maar iets, zo, ruiger, ja. iets ruiger misschien dan, uh, dan nu? Of ja, niet? Absoluut. Het was, uh, was stuk ruiger. Was het een slechte tijd ook voor jou? Nee, het was een heel verheerlijke tijd. Zoals ik uh, ook al zeg, het, ik noem het een soort van uh, Hakuna Matata tijd. Uh, uh, even, uh, even terug Free naar wheelen. mezelf. Ja. Nou, ja. als dit het uh, resultaat is wat eruit komt, dan zijn ja. we dat dankbaar, die ja. periode. We ja. gaan ja. straks nog eventjes naar je luisteren. Dank je wel. Het wordt een hete zomer voor de Japanners. Van de 54 kerncentrales die hem voorheen van energie voorzagen... is er namelijk nog maar één in bedrijf. En in mei wordt ook die allerlaatste uitgeschakeld. Aan de telefoon is Wim Turkenburg, atoomfysicus en energiedeskundige. Goedenavond, meneer Turkenburg. Goedenavond. Wat is de reden om al die centrales gelijktijdig stil te leggen? Nou, het is niet gelijktijdig. Het, uh, is, Snel, uh, achter, elkaar. Snel achter, achter elkaar, in een jaar tijd. En uh, de reden is dat ze voor onderhoud uit bedrijf uh, worden genomen. En ze mogen pas weer in bedrijf uh, komen wanneer is aangetoond dat ze veilig zijn. En dat moet dan niet alleen de centrale overheid uh, aantonen, maar ook uh, moet de provinciale overheid en de lokale overheid daarvan overtuigd zijn. En daar uh, liggen grote uh, vragen. Want blijkbaar als ze uit zijn gezet voor onderhoud... en niet meer aan zijn gezet het afgelopen jaar... dan was het dus allemaal niet in orde. Nou, wat is besloten is dat van al die centrales een stresstest moet worden uitgevoerd. Net als in Europa. En die stresstest moet dan aantonen dat de centrale voldoende veilig is. Mm -hmm. Maar om te weten of iets voldoende veilig is... moet je ook weten aan welke normen die moet voldoen, zo'n centrale. En die staan hevig ter discussie na aanleiding van het ongeval in, uh, in uh, Fukushima. Dus welke tsunami moet die kunnen doorstaan? Mm -hmm. uh, hè, wat Want daar was toen niet aandacht. op gerekend uh, uiteindelijk destijds. Daar was absoluut niet op uh, gerekend. En de nieuwste richtlijn is dat uh, centrales, uh, kerncentrales uh, een tsunami moeten kunnen doorstaan van, uh, van ongeveer 11 meter. Maar als je kijkt naar hoe vaak een tsunami in Japan voorkomt uh, hoger dan 11 meter, dan is dat betrekkelijk vaak. Dus eens in de nou, 60 jaar ongeveer. Mm -hmm. Dus uh, ja, er is twijfel of dat wel een voldoende goede richtlijn uh, is. Dus er is veel debat over kan ik me voorstellen. Tegelijkertijd is het zo dat uh, als je 54 kerncentrales hebt. dat er een enorme stoot kernenergie wegvalt ineens. als die allemaal uitstaan. Ja, kan, ja, ja. Hoe afhankelijk zijn ze daarvan? Die kerncentrales die, uh, die, die leverden 30% van de stroomvoorziening. Mm -hmm. zeg maar een jaar geleden, voordat er een ongeval plaatsvond. Dus uh, ja, dit is 30% minder beschikbaarheid van, uh, van stroom. En uh, daarmee, daarvan hadden ze al last. Uh, door het uitvallen van centrales in de afgelopen zomer. En deze zomer wordt het dus nog een graadje erger... want nu zijn waarschijnlijk alle centrales dicht... tenzij alsnog wordt besloten dat enkele weer in bedrijf zouden mogen komen. En is dat iets wat meteen al te merken is in het dagelijks leven in Japan? Nou, op dit moment niet, omdat de stroomvraag het hoogst is in de zomertijd. Dus men vreest het ergste toch wel voor de zomer... Dat kan betekenen dat de, ja, de stroomvoorziening wordt afgeschakeld in bepaalde gebieden. Of dat er een burn-out, een, burn een blackout plaatsvindt. Dat plotseling, hè, dat, als, je, als je meer vraag naar elektriciteit hebt dan je kunt leveren met je systeem. Dan kunnen alle centrales plotseling uitkomen te vallen. Met dus dat... enorme gevolgen, denk ik. Zowel voor mensen, enorm... maar ook economisch. Ja, dat, inderdaad. Dat kan enorme gevolgen hebben. Dus waar men zich nu op voorbereidt is uh, op elektriciteit. Besparing. Zo is een studie aangetoond dat je bijvoorbeeld uh, alle verlichting in Japan zou vervangen door redlampjes, dat je dan 13 kerncentrales niet meer in bedrijf hoeft te nemen. Nou, dat is een enorme omschouw die moet plaatsvinden maar... en daar wordt ook wel aan gewerkt. En hetzelfde is met de airconditioning: airconditioning is natuurlijk hoog in de zomermaanden. En men ontwikkelt nu nieuwe airconditioning systemen die minder energie gebruiken. En het verandert toch ook wel de levensstijl in Japan, zodat men met uh, hogere temperaturen, dus inderdaad met hetere zomers, uh, genoeg gaat, uh, ja. gaat nemen. Want is het zo dat de Japanners uh, in principe bereidwillig zijn om meer te bezuinigen? Is dat iets wat snel doorgevoerd zou kunnen worden? Ik heb de indruk dat die bereidwilligheid er inderdaad uh, is. Uh, en dat is ook omdat er een grote weerstand is tegen het bedrijf nemen, ook bij de bevolking, bedrijf nemen van kerncentrales. Ik zou kunnen zeggen, een kwart van de bevolking zegt ze mogen het niet meer openen. En de dat is de sinds bevolking... de tsunami, begrijp ik. Sinds de tsunami, precies. Mm -hmm. En de helft van de bevolking die zegt van nou ja, een paar mogen er misschien nog draaien... en een kwart van de bevolking vindt dat uh, alle centrales eigenlijk weer zouden mogen draaien. Maar niemand eigenlijk vindt dat er weer nieuwe kerncentrales bij moeten komen. Dus er is een behoorlijke oppositie tegen het weer in bedrijf nemen van, mm -hmm. van kerncentrales. Dus je moet een andere mogelijkheden zoeken. Ja, dat, daar hebben de burgemeesters van de drie grote Japanse steden ook om gevraagd... om met spoed ja. met alternatieven te komen... Ja. Wat zijn die alternatieven en hoe, hoe realistisch het is dat die snel in uh, gebruik genomen kunnen worden? Nou, het belangrijkste is, denk ik, uh, gasgestookte centrales. Uh, men importeert uh, vloeibaar aardgas, uh, bijvoorbeeld uit Indonesië, uit Maleisië, en uit, Malaysia, en uit uh, Brunei. Uh, en uh, ja, dat zou meer kunnen. Men is ook bezig om, of heeft nu het plan om 15 nieuwe gasgestoken centrales te bouwen. Gasgestoken centrales uh, kun je vrij snel realiseren. Dat, dat zou in, in, in ongeveer twee jaar kunnen. En voor een deel is men daar al volg, vorig jaar mee begonnen. Uh, dus voor deze zomer zal dat nog problematisch zijn, maar voor de zomer daarop uh, zou dat al behoorlijk uh, kunnen helpen. Mm -hmm. ja, en het tweede is uh, dat je veel meer gaat investeren in hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld waterkracht kan nog wel behoorlijk ontwikkeld worden. Uh, geothermie kan nog behoorlijk ontwikkeld worden in Japan, windenergie. Men heeft in Japan niet veel, windvermogen, niet veel meer windvermogen opgesteld dan we in Nederland hebben. Uh -huh. Dus daar liggen nog uh, mogelijkheden. Zonne-energie. Uh, Japan is een zonne energie natie bij uitstek. Is ook een van de toonaangevende naties bij de ontwikkeling van, uh, van nieuwe type zonnecellen. Dus daar liggen in principe al dus mogelijkheden. Dus veel mogelijkheden als ik het zo hoor. En verwacht u ook dat die in een stroom, stroomverstelling komen? Dat verwacht ik zeker. Uh, dat is ook aangekondigd. Uh, maar dat zal voor de komende zomer uh, nog heel weinig solaars uh, bieden. Dus dan moet je het echt hebben van uh, ja, besparing... van uh, waarschijnlijk lokale uitschakeling van stroomvoorziening... in bepaalde gebieden op bepaalde tijden. En bedrijven zal worden gevraagd om niet overdag... maar bijvoorbeeld s'avonds of s'nachts uh, te produceren. Mm -hmm. uh, dus er zal ook uh, stroom... lekker, kunnen gaan plaatsvinden. En gewoon lekker op de stoep zitten met een koud biertje dan maar. Dat zou niet zo gek zijn, ja. ja, ja. Wim Turkenburg, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Het broeit in de VVD. Het is waar, want het stond afgelopen weekend in de krant. Vanavond stond fractieleider Stef Blok voor de VVD-leden in Friesland. Hans Andring ga je was erbij. Is de revolutie uitgebroken? Nou, als uh, Stef Blok zich zorgen heeft gemaakt over uh, deze spreekbeurt... vanavond in Drachten, dan heeft hij zich uh, voor niks zorgen gemaakt. Want uh, als deze afdeling model staat voor de hele VVD... dan uh, maakt echt bijna niemand zich zorgen over wat er allemaal in Den Haag gebeurt. Niemand maakt zich zorgen over de samenwerking... bijvoorbeeld met de PVV, over Hero Brinkman die eruit is gestapt... al die dingen die we de hele tijd horen vanuit Den Haag? Nee, niet echt, want uh, de vragen die uh, Stef Blok hier te beantwoorden kreeg, dat waren echt van die VVD-onderwerpen. Wat blijft er straks nog over van uh, die hypotheekrenteaftrek? Blok zei daarover: van nou, als het dan ons ligt, dan gaat er niks aan veranderen. Uh, vragen over de AOW, de onroerend studiefinanciering, zelfs de waterschappen kwamen aan orde maar nauwelijks vragen over de PVV, over Hero Brinkman... over de stabiliteit van het kabinet. Uh, nou, dit soort geluiden, dat, dat, dat hele rustige in de VVD... dat past wel echt bij het beeld dat ik ook uh, de afgelopen maanden... steeds hoorde van uh, collega's die uh, de VVD volgen. Maar ja, na vorige week was ik toch wel een beetje verbaasd... om dat inderdaad hier uh, vanavond in Drachten aan uh, te trekken. Want wat er ook gebeurt, het hield de uh, leden van de VVD in Friesland echt niet bezig. En dan gaat het natuurlijk om de vraag, hoe moeten we dit duiden, Hans? Want is dit nou uh, hele strakke partijdiscipline of is het gewoon naïviteit? Um, ik denk, uh, kijk, hè, als we bijvoorbeeld het stuk uit de NRC nemen van het afgelopen weekend, daarin kwamen vooral uh, de beroeps-VVD'ers aan het woord die zich zorgen maakten over het gebrek aan discussie in de partij, over uh, wat er allemaal in Den Haag gebeurt, over de stabiliteit, het aanzien van uh, de VVD. Maar ja, nogmaals, als je hier naar de leden luisterde vanavond, dan hoor je het allemaal niet. Want de meeste leden hier die zijn... Positief. zijn ups en downs. En het leven ook. En uh, dat moet je accepteren en uh, positief uh, aanpakken. En gewoon doorgaan met de route die je hebt ingeslagen.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 Het is het meest progressieve kabinet ooit. Hè? Eigenlijk gebeurt er wat. Ja, ik ben toch iets kritischer. Ik vind dat de VVD een beetje te veel tegemoet komt aan de SGP en ook aan de PVV. We willen te graag het premierschap en te graag laten zien hoe goed we zijn... en hoe goed we het kunnen doen. Maar het moet niet ten koste gaan van alles. Nou, deze laatste reactie daar heb ik echt heel hard voor moeten zoeken hier in Drachten... om nog zo'n geluid te horen, want het meeste is allemaal... we zijn lekker bezig, misschien wel wat problemen, maar het komt echt allemaal goed. Is dit een, een schijnrust of denk je dat die wel blijvend is? Nou, van sommige mensen vanavond had ik het idee dat ze zich misschien wel wat stoerder voordeden dan uh, dat ze in werkelijkheid waren. He, onder het motto vooral niet laten merken dat het misschien allemaal toch heel anders kan lopen in Den Haag. En met dit mooie kabinet met Mark Rutte waar ze allemaal uh, zo trots op, op zijn... Maar ja, zolang dat de heersende gedachte is... dan kan je zeggen dat uh, Mark Rutte en Stef Bok... in elk geval één kopzorg minder hebben. Die partij hoeven ze zich voorlopig geen zorgen over te maken. Hans Andringa, hartelijk dank. We hebben weer muziek. Heerlijk. Speel iets voor ons. Ja, ik speel uh, een van de stukken van... Uh, een klein, klein fragmentje van uh, een stuk... een van de stukken van mijn album Old Soul. Oh. She might be weary Young girls Do get weary Wearing that same Old shaggy dress Yeah But while she gets weary Try A little tenderness Oh man that I know she's waiting Just anticipating For things she'll never, never foresee Yeah But while she's there waiting Try a little tenderness That's all you gotta do now It's not just sentimental, no. She has a grieving care. But the soft words, when they're spoken so gentle, Them young girls won't forget een feest. Het was een genoegen dat je hier was vanavond. Heel veel succes. Wat je Dank open. je wel, Eva. Heel je me uitgenodigd <laughs> Het piepkleine Franse dorpje Bougarache in de Pyreneeën... maakt zich op voor een helse decembermaand. Het dorp met 200 inwoners heeft op 21 december... de dag waarop volgens de overlevering de wereld vergaat... zelfs het leger ingeschakeld om de verwachte horde spirituele toeristen... in bedwang te houden. David Scherpenhuizen... Goedenavond, welkom. Goedenavond. Je kent het dorp goed... omdat je er samen met je vrouw Nathalie, die hier ook zit... goedenavond, welkom, Dank je. twee uh, reisgidsen overschreef... en ook nog een thriller, die morgen Ik verschijnt. Loop. Vertel eerst even, wat gaan al die spirituele toeristen daar doen in Bougarache? Uh, in de aanloop naar december, die gaan daar een beetje uh, zich voorbereiden op het einde van de wereld. En in de hoop dat ze mee worden genomen. Ja, want wie uh, gaat ze dan meenemen? Hoe moet ik dat voor me zien? Uh, dat valt nog te bezien, maar sommige mensen denken dat er een enorme ufo uit de berg opstijgt... en dan de uitverkorenen meeneemt. En dat wil niet zeggen dat iedereen die daar zich verzamelt mee wordt genomen. Maar als je uitverkoren bent en je bent in de buurt, dan is het handig. Want dan kun je ja, een lift je krijgen. Ja, je moet gewoon in de buurt zijn, want ze komen je niet opzoeken. Dus je moet zo echt rond de uh, bergen een beetje rondhangen in de weiden en zo. Maar het is een prachtig mooi gebied en dat is mooi toeven. Dus het uh, mm -hmm. is echt geen en... straf om daar een aantal maanden te verblijven. Dit zijn mensen uit de hele wereld, moet ik dat zo voor me zien? Ja, het zijn mensen uit de hele wereld, maar ik denk wel voornamelijk uit Europa... En het zijn ook wel mensen die al heel lang in dat gebied rondreizen. Dat zijn ook niet alleen maar New Ages, het zijn ook Neo-Kataren. Um, dat, dat soort mensen die gewoon van, van afwijkende denkbeelden houden. Beetje occult. Be ja, occult. Uh, Nathalie, een ufo in een berg. <laughs> Geloof jij dit verhaal? Nee. <laughs> nee, het is, dus is gewoon... Dat <laughs> Oei. Het is gewoon een heel mooi verhaal. Zoals er zo heel, uh, heel veel van dit soort uh, verhalen rond uh, de berg Bougarach uh, de Ronde doen. Um, maar er wordt wel veel onderzoek naar gedaan. Ja, daar wil ik het zo nog even over ja. hebben. Maar ik, ik, ik weet niet of ik een dissonantie in het huwelijk hier uh, achterhaal. David, jij gelooft nee, wel in de ufo in de berg. <laughs> nou, niet echt. Niet maar echt. Maar dat is wel een leuk verhaal. Nou, niet helemaal, maar dat er hele vreemde, onverklaarbare dingen gebeuren, dat is ontegenzeggelijk. En wie zou alles zeggen wat, wat, wat er van waar is? Maar dat er echt een, een, een dat de berg open gaat en dat er een UFO opstijgt, net zoals een close count is nee. Ik zou wat, wel willen dat het waar was. Maar... Wat zijn dan die, uh, die gekke dingen of onverklaarbare dingen nou, waar je het over al hebt? Al heel lang worden daar vreemde lichtverschijnselen rond de berg gesignaleerd. En dit is echt al eeuwen. Maar ja, dit is een onstabiel geologisch gebied. Dus er ontstappen continu grassen. Die ook uh, vreemde lichtverschijnselen kunnen geven. Het kunnen luchtweerspiegelingen zijn. Het is ook een magnetisch gebied. Dus er gebeuren constant ontladingen. Dat, dat zouden een aantal verklaringen kunnen zijn. Maar dan nog, um, de hele omgeving daaromheen... worden heel vaak vreemde lichten gezien in de lucht. Wij hebben ook vaak... Um Lichter gezien. Want het is een prachtig heldere hemel. En dan zie je echt uh, door de hemel zie je strepen gaan. En dat kunnen wel natuurlijk vallende sterren zijn. En dat kunnen wat ook... denk jij, Nathalie, als je de dingen die je hebt gezien? Wat denk je? Nou, het kan zelfs heel praktisch ook gewoon het Franse leger zijn dat daar in de buurt actief is. <lacht> ja, dat is misschien wel heel erg down to earth. Maar er zijn gewoon zo ontzettend veel uh, mogelijke verklaringen. Uh, en die voeden natuurlijk ook wel dat, dat hele verhaal. Ja, dat leger natuurlijk niet, mm -hmm. maar wel al die, die verhalen eromheen. En dat trekt mensen denk ik wel aan. Maar het is ook ontegenzeggelijk dat het wel een bijzonder gebied is. En wat is dat dan? Wat is er zo bijzonder aan? Ja, ik, er is toch een bepaalde energie daar. En uh, ik, ik ben absoluut geen zweverig type, mm -hmm. uh, maar daar is een andere sfeer dan, dan op andere plekken. Er komen daar heel vaak dezelfde mensen. Wij komen daar nu al jaren. En we ontmoeten dan veel dezelfde mensen die ook heel gewoon zijn. Net zoals <laughs> hè, jij, jij en ik. Um, en die zeggen allemaal, als je één keer in dat gebied geweest bent... dat, dat doet je zoveel, dan het wil je terug. Het laat je niet terug. los. Het, het maar vert, je niet maar los. als je moet omschrijven met woorden wat het dan is. Je rijdt het gebied binnen, je bent weer terug met David. Jullie zijn een tijdje niet geweest. Je stapt uit je auto ergens langs de weg. En wat gebeurt er dan? Ieder ja. mens reageert anders als ik daar kom. En dat is heel gek en dat klinkt dan een beetje zwever. Maar ik heb het gevoel dat ik thuis kom. Ik vind daar een rust wat ik nergens anders heb. Zeg ik, dat zeggen heel veel mensen dat trouwens. Dat zeggen heel veel mensen, maar ik ben toch een vrij rusteloze type. Ik voel me zelden ergens thuis. Ik kom daar en dan... Daar kan ik ook gewoon rustig lekker buiten zitten en, en niks doen. Dat soort rust heb ik elders niet. En er is een soort geladenheid... In, in, de, in de lucht. Dat kan ook door die magnetische velden komen. Maar uh, ja, je, je, je voelt daar iets. We waren ook bij een plek waar zogenaamde vrouwelijke energie uh, <laughs> rondzweefde. Maar ja, ik zag het wel en Nathalie Die liet daar rond en ze leek wel te groeien. En ik voelde me, omdat ik me daar tegen verzette, steeds slechter. <lacht> tot er op een gegeven moment ik zei, nou, ik geloof wel in die vrouwenpouwen. Uh, die voelde me ook wel. Nee, dat voelde ik me wel goed. Maar ik moest wel uh, het herkennen. Ja, ja. ik ben. Uh, ik, ben um, ik ben misschien ook heel nuchter. Ja. Ik vind het moeilijk om me voor te stellen. Die um, aantrekkingskracht heeft het niet alleen op jullie. Dat heeft het eigenlijk al eeuwen. Als je teruggaat in de geschiedenis, waarvoor gingen mensen daar naartoe? Nou, dat was een pelgrimsroute naar Spanje. Mm -hmm. um, de Ketaren die hebben daar uh, gezeten. Ketaren, dat was een um, heel simpel gezet, een soort splintergroepering van de christenen. En die werden op een gegeven moment uitgeroeid. Dus dat heeft uh, door de tragische geschiedenis altijd een enorme aantrekkingskracht gehad op mensen. Door de katholieke kerk. He, door de, de katholieken werden ze uitgeroeid. ja, ja. Uh, dus Toen christenen die tegen, zou, christen uh -huh. tegen ja Een kruistocht van christenen tegen christenen. Dat is natuurlijk verder eigenlijk niet voorgekomen. Ja. Ja. En dat weten veel mensen niet. Uh, de tempeliers hebben er gezeten. Uh, maar er zijn ook allemaal wilde verhalen. Daar zou de uh, Ark des uh, Covenants zijn opgeborgen. Uh, de Ark van Noach zou daar verborgen zijn. Maar in die berg? Uh, of in de andere, streek. Ja, door de hele streek. Dus er moeten er ook meerdere zijn. Dus wat dat betreft. Uh, uh, Marie-Marcelene, oh, ja. die zou daar 40 jaar in de grot hebben gewoond. Er uh, zijn ook meerdere tombes van Jezus. Dus, dus we kunnen in ieder geval wetenschappelijk vaststellen dat jullie niet de enigen zijn die iets bijzonders met deze plek hebben. Dat is al wel langer gaande. Dat mensen zich ook ja. getrokken voelen. Ja. Je zei aan het begin dat er in ieder geval ook heel veel onderzoek naar wordt gedaan. Ja. En waar moet ik dan aan denken? Nou, de, de Fransen hebben een, een ruimtevaart- en luchtvaartonderzoekscentrum. En de Fransen zijn, dat is een van de weinige landen ter wereld, hebben ook een... een UFO-unit binnen dat ruimte- en, en luchtvaartcentrum. Uh, en die, die onderzoeken daadwerkelijk de UFO's, hè, de unidentified flying objects. Die worden het heet er, ook zo. Ze zijn echt op zoek, of ze onderzoeken echt UFO's. Ja, ja in het Frans heet dan of niet, maar ja, die Fransen mm -hmm. draaien het vaak uh, om. Maar, um, uh, en sinds 2007 is dat openbaar, ook die, uh, die archieven. En kunnen mensen, nou ja, wij, als wij het zouden zien, zouden we dat ook bij dat instituut kunnen melden. En als het dan in een bepaalde categorie valt, dan gaan ze dat echt wetenschappelijk onderzoeken. Okay. Uh, en dat, dat komt niet vaak voor dat het zo specifiek is... dat, het, dat er echt sprake is van een ufo. Maar daar wordt echt uh, serieus onderzoek serieus naar gedaan, gekeken. Ja. Ja. Nou goed, in ieder geval is het zo dat de media smullen van het verhaal... dat uh, al die toeristen daar nu naartoe trekken. We gaan ja. heel even luisteren. Selon les prédictions, cette paisible bourgade du sud de la France... serait la seule à survivre à l'apocalypse du 21 décembre 2012... On dit même que la montagne de Pugarache abriterait een souterraine base. De alien-experten glauben dat de berg, aan dessen voeten dat dorf liegt, een parkhaus voor UFO's. En het is het geloof dat in deze mountain eigenlijk aliens zijn. Sommigen geloven dat ze je zullen vernietigen. Wat vinden de inwoners daar eigenlijk van? Dat ze het middelpunt zijn van zoveel aandacht. Ja, het is een piepklein dorpje met nog geen 200 inwoners. Uh, meestal zijn het boeren. Een oudere gemeenschap. Uh, en die worden daar niet blij van. Je moet je voorstellen dat er uh, uh, ja, best wel wat... Ja, types met van die witte gewaden rondlopen te, te chanten. Dreadlocks. Uh, dreadlocks, er zijn natuurlijk ook echt New agers. Ja. Uh, ja, ook gewoon toeristen die toch natuurlijk nieuwsgierig zijn... door al die, die artikelen die erover verschijnen, die komen kijken. En het, dat dorp heeft echt uh, drie straatjes of zo. Ja. En het ligt echt onderaan de voet van de berg. Uh, en, en ja, we beklimmen ook heel veel mensen die bergen elk jaar. Zo'n gemiddeld twintig zeg maar procent. Voor toerisme is het wel weer fijn, maar het is een beetje een, een tsunami van toeristen... om het maar zo te zeggen, voor ja. zo'n klein dorp. Ja. Die mensen wonen daar gewoon. Die zouden toch als beste moeten weten... geloven zij? Zijn zij believers... In de ufo fase nee, nee. bijvoorbeeld de burgemeester zegt ook... van ja, er komt volgens de Bijbel ooit een keer een eind aan de wereld. Maar dat gaat vast niet op deze manier gebeuren. Nee, ik denk dat zij... de, de meeste mensen daar zijn gewoon met hun, hun dagelijkse leven bezig. Hè, met, met het boerenleven. Mm -hmm. en, geen tijd voor u, Die vast. hebben daar geen tijd voor. Maar nee. ze twijfelen niet aan de vreemde lichtverschijnsel. Al nee, alleen, dat is waar. Dat vinden nee. ze niet opmerkelijk. Dat is nee, daar document. zijn ze mee opgegroeid. Ja. 21 december, zijn jullie daarbij? Zitten jullie aan de voet van die berg met z'n tweeën? Ik hoop het. Nou, ik zou het vanuit journalistiek oogpunt, hè? vind ik het interessant. Gewoon om te kijken wat, wat, wat daar allemaal gebeurt. Maar, maar, maar niet, maar niet om, uh, om mee te willen of zo, hoor. Dat we daar een enkeltje... Maar dat gebeurt dus al wel, hè? Vanuit de Verenigde Staten zijn er al uh, uh, reisorganisaties die enkeltjes aanbieden uh, richting Bukharaj. Maar dat ja. is ook zo mooi, als je er eenmaal bent geweest. Ja, dat is het ja, sowieso dat geen is schade is als je nee. er hebt gezeten. Nee. Ik, uh, ik ga op uh, 22 december ga ik even bellen om te kijken hoe het met jullie gaat. David Scherpenhuis en Nathalie van Koot, heel erg bedankt dat jullie hier wilden zijn. Ja. Dit was met het oog op morgen van deze maandagavond. Hartelijk dank voor het luisteren. Morgen zit hier Mieke van der Weij. Slaap lekker straks. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten.